Bij een bestorming op de grens tussen Marokko en Spanje zijn 18 migranten omgekomen. Ze kwamen eerder deze week in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de grens over wilden steken. Het was een hele heftige situatie, vertelt correspondent Rob Zoutberg. De nacht van donderdag op vrijdag begon een groep van zo'n 15 tot 2000 migranten een bestorming van de hekken rond die Spaanse stad. Raakte daar slaags met de Spaanse politie, nou, met tot gevolg wat jij net al zei. Hè. Mensen werden vertrapt, stikte daardoor, stikte onder andere mensen die over zijn. Vielen, of vielen dood toen het hek waarover ze heen klommen het begaf. Ook zouden een bol migranten en politiemensen gewond zijn geraakt. Veel migranten gebruiken de route om naar Europa te komen. Let op als je dit weekend met de trein wil. De NS gaat ritten schrappen. Door personeelstekort zijn er te weinig machinisten en conducteurs om alles te laten rijden. Onder meer op de traject tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vallen er diensten uit. Een opvallende inbraak in Kesteren in Gelderland. Een man brak daar vannacht in bij een supermarkt. kroop naar binnen en nam wat te eten en te drinken uit de schappen. Daarna deed hij ook nog een dutje. Uiteindelijk nam hij tabak mee en ging hij weer richting huis. De politie heeft hem nog niet opgepakt. En er zijn een hoop reacties op de abortusuitspraak van de hoogste rechtbank in Amerika. Gisteren werd besloten dat landelijk recht op abortus wordt teruggedraaid. Er zijn een hoop republikeinen en kerken blij mee, maar veel andere Amerikanen zijn verdrietig. Zangeres Phoebe Bridgers bijvoorbeeld. Zij had het erover tijdens haar show op Glastonbury. Ik like heb day. dag. Wie wil say fuck the Supreme Court op drie? twee, En ook Billie Eilish had het erover op het festivalpodium. Today is a really, really dark day for uh, women in the US. Krijg je het weer nog in het oosten. Zon, daar wordt het 25 graden. In het westen bewolkt en af en toe een bui. Daar is het 20 graden. Morgen precies andersom. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Dat is om kwart voor vijf. Mooi, ja. Voor Vorige week was. had je ook een uh, gedicht trouwens... terwijl je er niet was. Ja, dat, dat, dat Grap, grappig was dat, hè? De techniek staat voor ja, jou tegenwoordig, hè? Een gedicht van een jaar geleden van, uh, van ja. jou uh, genomen... en nog een keer uh, uitgezonden. Ging ook goed. Uh, uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort.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 Meld u dan bij de politie, belde op Sporingslijn via 086070. U kunt ook anoniem uw informatie delen met meldmisdaad anoniem 0800 7000. De stalen kabels onder de balustrade van een balkon... op de vernieuwde boulevard Paulus Lood in Zandvoort zijn kapot. Ze, in ze hingen in grote lusten op de grond. De leverancier is aan het kijken of dit anders kan om te dit te voorkomen... zo laat een woordvoerder van de gemeente Zandvoort weten...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 ...punt stond het terrein op te lopen. In het tweede gedeelte van het uh, eerste uur... ...hebben we daar een reportage van... Uh, ...namens onze, van onze collega's NHTV. Dankjewel, je jan En het uh, nieuws is uiteraard ook na te lezen... ...op onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben... ...dan kan je hem gratis downloaden... ...in onder meer de Store. Het uh, nieuws uh, en uiteraard uh, straks ook nog... ...andere berichten uh, in Zandvoort op zaterdag... ...hoor je op je eigen lokale radio. CFM, goedemiddag.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 The right, the right, right side one, cause it's on our side. We had to, we had to be done. To be done. It's, it's a pity, it's pity a pity, man it. We cannot, right we cannot allow that's go, a right side, we that treason to be We must, I must show them now. We don't need to mean lie. We haven't, we haven't allowed that here in the right. If you don't look out. Are you here their the The heroes, the heroes return in And the royalty attend the While the angels learn in and the pain the way let comes and the crisis is the media well. so yeah. comes and the teens right oh. the, yeah. yeah. oh. the heroes right, right, right, right, return and you see while the angel land that's a pain in the city picture land Then was the angel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 Nee, maar, het Nee, het was heel onrustig, die ene nacht. Nou, maar dat is niet, ook niet de eerste keer. Dat is de zoveelste keer dat er een, een vuurwerkbom afgaat midden in de nacht. Klopt. Dus geluidsoverlast toevoegen aan een functie van een van de wethouders. Ja, nee, maar ik moet zeggen, dat heb ik tegen meerdere personen verteld. Ik hoor de raceauto's op het circuit hoor ik veel harder dan dat geluid van Luminosity. Ja, speet gek. Weet je waar die wind vandaan kwam?